En dit was het en waar CFM. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat bij Maarse 5 kilometer file door een ongeluk. Verder drie kwartier vertraging op de A4, Den Haag- Amsterdam tussen knopend Iepenburg en Zoetewoudendorp. Bij Zoetewoudendorp is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht en het is dus beter om te rijden via Wassenaar over de A44. De andere kant op richting Den Haag. Daardoor ook file tussen Roelevarensveen en Dorp 5 kilometer. Door een ongeluk heb je ook een half uur vertraging op de A7... van Zaandam naar Horen tussen Zaandam en Purmerend Noord. Op de A10, de ring van Amsterdam, is ook een ongeluk gebeurd. Er zijn drie rijstroken dicht bij knooppunt Amstel. En dat levert een file op van 4 kilometer. Maar die zal snel langer worden. 20 minuten vertraging op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... tussen hendrik ambacht en Sliedrecht. En een kwartier op onthoud op de a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 Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, in Moerweg willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal in de tuin, langs de len. En in december met de hele buurt op jacht, om kerstbomen te rassen. Op aljaarsavond fikjes voor vooral die autobanden ook te ik zou best nog wel een keertje met die avond naar Aden willen kijken. In het zuiderpark de Lange Zee, een warme worst, super, dat is om je heen. Lekker kankeren op de Jouw van Burg en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dat doopt die erkel, dat stijf vast overheid. Oh, oh, Den Haag je stapt achter de Dunne. De schilderswerk, de lange putte en het plein. O, oh, oud oh Den Haag, ik zal met niemand willen rally. Meteen gaat Helly als ik geen hagen nee zou zijn.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 mooie stad achter de dunie De schilderswerk, de lange poten en het plein O, oh, O, oh Den Haag, ik zou met niemand willen rally Met gaan rally, als ik geen hagen nee zou zijn Ik zou best nog wel een keertje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 Weg, de lange proti en het plan. Oh oh den haag, ik zal met niemand willen rally. Meteen gaan helling als ik geen hagen nee zal zijn. Meteen gaan helling als ik geen hagen nee zal zijn. Meteen gaan helling. Als ik geen hagenees zou zij. De amusementenagenda van januari en februari. De 22e, expositie Sprekende Kleuren. Start expositie van de kunsten van Hans Wiesman... tot en met 13 maart in het Zandvoort Museum. 24e, jazz aan zee... Hot Club de Frans, oh, sorry. hotclub de Frank in Talessa, aanvang 5 uur smiddags. De 31 ste de Rommelmarkt in Theater de Krocht van 10 tot 4. En de 31 ste de 10.000 stappen wandeling. En het verzamelpunt is Anytime de Oude Halt, Vondelaan om 10 uur. De februari de 5e, Stand Up Jazz. Machtveld Cambridge Quartet in de Kran Café XL. Aanvang om half negen s'avonds. Is bij Lauren Hardy. Test de muziekkennis op zaterdag 23 januari met de muziekvragen van de jaren 1970 tot en met 2015 met medewerking van onze muziekkenner Frank Vink. Geef je nu op met een team van twee personen. Locatie: Lauren Hardy, Halterstraat 46. En het telefoonnummer is 023 5737 046. En de website www laurenhardy.nl Club, de breikunstenaars komen elke donderdagmiddag van 2 tot 4 bij elkaar. Samen breien of haken, samen handwerpen, werken, voor elkaar leren en gezelligheid aan de motto. Tijdens deze middag wordt er een kopje koffie verzorgd. U kunt zich niet aan te melden, maar gewoon uw breipennen of haakpennen mee en schuif gezellig aan. Wol en katoen worden beschikbaar gesteld. De deelname is gratis. De breiwerken en de haakwerken worden verkocht en de motto ombrengst gaat naar een goed doel. Dit keer is het het kinderkamp van kinderen van 6 tot 12 jaar. De breikkunstenaars werken ook op bestelling. Een leuke muts of een poncho in de hipste kleuren voor uw kleinkind en kan allemaal. U kunt hiervoor een bestelformulier ophalen bij de balie van Pluspunt in Zandvoort. Flemmingstraat 55. Telefoonnummer 5740330. Moordvrouw in Zandvoort. De opnames in Zandvoort voor het tv-programma Moordvrouw... met Wendy van Dijk in de hoofdrol... worden in de aflevering van de komende zondag uitgezonden. Onder andere een buskaping is opgenomen in en rond het centrum. Het programma begint zondagavond om 8 uur en is op RTL 4. It's gonna burn Doesn't mean I love you less. And he knows you can't possess me. And he knows you never will. There's just this empty place. blame you if you turned and walked away but with everything Of winter, altijd weer ZFM. Hij is zo zielig, zo alleen.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 Pas wanneer de vogels weer gaan zingen, gaat die naar huis terug.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 Westkust weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het breed op. De temperatuur daalt in het noordoosten naar min 8 graden... en aan zee blijft de minimumtemperatuur rond het vriekspunt steken. De wegtemperaturen komen in het hele land onder nul... waardoor de wegen al glad kunnen worden zijn. Door bevriezing van natte weggedeelte. Morgen start droog. Aanvankelijk is er ruimte voor de zon... maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het wordt 1 tot 4 graden. Maar de aantrekkende zuidenwind maakt het zeker later in de dag... voor het gevoel een stuk kouder. In de middag en de avond trekt vanuit het westen neerslag over het land... en in het westen valt al snel regen... maar in het binnenland kan deze neerslag eerst enige tijd als natte sneeuw vallen. Zaterdag trekt de regen al snel naar het oosten weg... en is het overwegend droog met af en toe zon. De middagtemperatuur richt rond de 7 graden. En dat is een stuk hoger dan de dagen ervoor... Op zondag wordt het zelfs nog een graadje warmer. De weerbeeld vanuit het veel veelbevolking en af en toe zon... en slechts een kleine kans op een lokale bui. Volgende week blijft het zacht voor de tijd van het jaar... met een maximum van 7 en 10 graden. Helemaal droog zal het zeker niet blijven. Maar de kans op zeer nat weer is uiterst klein. De wind zit voorlopig in de zuidwestelijke hoek.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 Zandvoorter Menoveda heeft in de afgelopen periode meegedaan aan het net vijf programma The Island. Het is een programma over het overleven op een onbewoond afgelegen eiland... met slechts beperkte hulpmiddelen. Een ultieme survival dus. Zo mochten de deelnemers slechts de kleding die ze aan hadden mee naar het eiland nemen... om daar te proberen een maand te overleven. Dan kom je jezelf absoluut tegen. Het programma is door de zeer bekende Britse survival specialist Edward Bear Grylls ontwikkeld en is met groot succes twee seizoenen op de Britse tv uitgezonden. Het produ productieteam heeft het nu naar Nederland gehaald en de eerste aflevering zal vandaag, donderdag 21 januari, om half negen op net vijf te zien zijn. In totaal komen er acht afleveringen. Naar het leukste radiostation van Nederland had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 Mountains I'd climb if I had time Since I met you I thought Life really is too short Loving you So many things we could make true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 Only had time, only time mm -hmm. Ontmoetingcentrum, het Juttershuis van AMI aan de burgemeester Nijwanlaan 100 heeft sinds kort een gezellige nieuwe activiteit, dansen Elke donderdagochtend zijn de buurtbewoners en inwoners welkom bij de wijkgerichte activiteiten om samen met de cliënten mee te doen met zitdansen. Vanaf half elf is er een inloop met koffie met een door de deelnemers van het Juttershuis zelfgemaakte baksel. En om kwart over elf staat het zitdansen met begeleiding door vrijwilliger Els Bruins. Ga gewoon eens gezellig langs en doe mee.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 Waardoor worden de omgangsvormen steeds soepeler. Voor onbekenden gebruik je u. Alleen bekenden spreek je aan met je. Dat was altijd de regel. Hoe komt het dat we steeds meer vanaf stappen? Informele omgangsvormen suggereren dat je bij elkaar hoort. Dat er gelijkheid is. Vertelt hoogleraar sociologie Beate Vulker van de universiteit in Utrecht. Wanneer een politicus je gebruikt... verkleint hij de afstand tussen hem en zijn toehoorders... Zo zijn er steeds meer mensen met een voorbeeldfunctie die u loslaten. Binnen bedrijven komt het volgens Vulker voor doordat de hiërarchie niet altijd even duidelijk meer is. Hier op de universiteit heb je de rector en de hoogleraren. Maar daartussen zijn een heleboel managementlagen gekomen. Het effect daarvan is dat iedereen dichter bij elkaar staat. En daardoor de officiële omgangsvormen eerder loslaat. Het heeft ook te maken met technologie, volgens Vulker. Voor het opstellen van een brief kennen we duidelijke regels. E-mails, sms'jes en appies zijn veel korter en typjes sneller. Een aanhef als beste of geachte laten we varen... en vriendelijke groet korten we af met GR. Oh, it's time again. You're gonna leave. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, oh, that it won't be long before it's right time. Now they say that absence makes the heart no fonder, fonder, and that tears are all. my love for you could never grow no stronger, stronger. if I live to be a hundred years old Oh, it's crying time again you're gonna leave me I can see that far away look in your eyes I can tell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 Brandweer en de gemeente Bloemendaal organiseren op maandag 25 januari... een informatieavond over brandveilig leven in de gemeente Bloemendaal. U krijgt informatie over maatregelen die u zelf kunt nemen... om uw woning zo brandveilig mogelijk te maken... ter voorkoming van het ontstaan van brand. U kunt bijvoorbeeld een gratis woningcontrole laten uitvoeren. De bijeenkomst wordt gehouden van half acht tot half tien... in het gemeentehuis van Bloemendaal. Bloemendaalseweg 158 de Overveen. U kunt zich aanmelden voor deze brandpreventieavond via het mailadres veiligheid.bloemendaal.nl of telefonisch bij de ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid, de heer P. Eigenhoorn, 023 522 5565. Ik heb Low-speed melody Zonvoort. voor